My heart on the road Spend the weekend Sewing the pieces that come Crayons and doors pass me by Walking gets too boring When you learn how to fly the homecoming time Take the top double And who knows what you might find Confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I'm a gypsy I'm a gypsy well, Are you coming with me? I might steal your clothes and with them if they fit me I don't make agreements Just like a gypsy And I won't back down cause life's already fit me and I won't cry until young to drive you ball with me Cause I'm a gypsy And I say hey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 Mooi begin op een zaterdagmiddag zo na Koningendag, zaterdag 1 mei 2010 met Shakira met I'm a Gypsy. Dag 121 in 2010 en we hebben nog 244 dagen te gaan. Ik hoop dat iedereen ondertussen al een beetje wakker is geworden na koninginnedag natuurlijk. Eén groot feest geweest in heel Nederland. En uh, ja, er zijn geen echt extreem gekke dingen gebeurd volgens mij, heb ik het begrepen. Nou, ik was zelf natuurlijk ook gewoon aan het werk. Dus heb ik er niet veel van meegekregen hoe de rest van het land was. Maar zo'n middags met de intocht van Sinterklaas, zou ik bijna zeggen. Daar leek het wel op namelijk, de intocht van de koning. In het uh, uh, Zeelandse dorpje. Wat was het ook weer op? Het was. Ja, goede ja. vraag. Wat was het, het weer Middelburg, hè, toch? Ja, dat zou wel kunnen, ja. ja. Nou ja, dan komt de koningin aan zo. Door de Ark de, de, de Triomf. En uh, heel veel regen, heel veel regen, heel veel regen, heel veel regen. En wat ik wel mooi vond, was onze prins Willem-Alexander. Dat is een echte bikkel. Prins Willem-Alexander liep als enige zonder paraplu van het hele Koningshuis. Dat vond ik zo mooi om te zien. Helemaal zei ik nou, mooi strak in zijn pak, zijn haren helemaal door de war, door de regen. vond ik wel mooi om te zien. Ja. Ja, <laughs> ja dan wel even kwijt. Ja. Ja. Okay. Nou, sowieso vandaag deze uitzending van de Muziek Boulevard. Muziek, ja, hoe kan het nou? Gaan we even kijken naar het Bioscoop Top 10. We gaan de opmerkelijkste krant van Nederland er weer bij pakken die de redactie voor hem heeft samengesteld. En ja, veel andere leuke dingen gaan we ook wel doen vandaag, denk ik zo. De dag naar Koningendag, zaterdag 1 mei. Dit is Volumia. Ja. Altijd bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel.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 De achterklep slaat dicht. Een laatste lange kus in het vroege ochtendlicht. Je kijkt me liefjes aan en pakt me stevig beet. Ik fluister in je oor dat ik je niet vergeet.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 Now I wish you Vars was dat met She Couldn't live? En daarvoor hoorde je... De afscheid nemen hoeft niet. Oftewel, afscheid van Volumia. Gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is op 1 mei. Nou, voornamelijk wie er geboren zijn op 1 mei. Ik heb een klein lijstje vandaag maar. Yvonne van Gennep, Nederlands schaatsrijder. Nou, dat kennen natuurlijk allemaal. 1965. Rita Coolidge, Amerikaanse zangeres, is 65 geworden. Judy Collins, Amerikaans volkszanger... 71 jaar alweer Nou, we gaan nog verder kijken Met een verre grijze verleden hebben We hebben nog Pierre Teilhard de Chardin De Frans theoloog Die is in 1881 geboren op 1 mei Maar overleden op zondag 10 april 1955 Nou, er zijn niet alleen mensen een jaar geweest Op 1 mei, maar ook op 30 april Onze eindige, echte, eigen Albert Jan Vos natuurlijk Maar ja, daar hoor je, denk ik tussen 2 en 5 Hoor je er meer over ook zijn er mensen overleden op een mijl zoals Han Voskel, Nederlands schrijver, is in 2008 overleden en geboren op 1 juli 1926. Wim van Est, Nederlands wielrenner, geboren op zondag 25 maart 1923 en 80 jaar later overleden in 2003. Hans Tuinman, Nederlands Provo, geboren op woensdag 17 juni 1942 en in 1993 helaas weer overleden. Ja, dan gaan we even kijken wat er allemaal gebeurd is op 1 mei. Want 10 nieuwe lidstaten treden op zaterdag 1 mei 2004 tot de, uh, toe tot de Europese Unie. En dat zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en last but not least Tsjechië. En vanaf dinsdag 1 mei 2001 hebben fietsers in Nederland voorrang als ze van rechts komen... En op zaterdag 1 mei 1993 vindt de president van Sri Lanka uh, de dood bij een bomaanslag van een zelfmoordenaar. De president heette Rana Shing Premadasa. Nou, een mooie, moeilijke naam. Nou, even de laatste voor nu. Op zondag 1 mei 1988 komt in Nederland het muntstuk van vijf gulden in de omloop. Als vervanging van het groene briefje van de vijf. En laatst zag ik hem weer, om te precies te zijn. Uh, gisteren. Was dat gisteren of eergisteren? gisteren? Nee, was het gisteren volgens mij. Ik vond het wel weer een mooi exemplaar. Ik heb hem al lang niet gezien. Ik was ook heel klein toen hij echt was. Toen hij nog was, in 1988, was ik drie jaar oud. Dat is wel heel lang geleden. Razorlight hoor je van mij met America. Ik noemde altijd zelf Trouble in America, want het is het ook af en toe. Wat a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again.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 in America, all my life, This panic in America, oh, oh, oh, oh, there's trouble in America, oh, oh, oh, oh, there's panic in America.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 mij heb, dan word ik alleen steeds vrolijker. Maar ja, dan komt Marco Masato nu met die stem erachter, joh. <laughs> ik vind ik dat weer jammer. Marco Sato en Lucy Silva's hoorden every Met Every Time I Think Of You. Nou, we gaan even verder kijken wat er allemaal gebeurd is op 1 mei in het verleden. Want op zondag 1 mei 1988 wordt de maximum snelheid op de Nederlandse autowegen verhoogd van 100 naar 120. Dezelfde dag, dus als het muntstukje van 5 gulden in de omloop is, vervangen door het groene briefje van 5, zoals ik net zei. Goed, beslissingen gemaakt op 1 mei, zeg. 1988. Nou ja, op zaterdag 1 mei 1982 bombardeerde Britse bomwerpers het vliegveld van de hoofdstad van de Falkland-eiland Port Stanley. En op maandag 1 mei 1967 trouwt Elvis Presley met Priscilla Beaulieu. Terwijl Beaulieu. ...wel daarna Priscilla Prisley natuurlijk. Prinses Beatrix en Klaus von Amsberg maken op zaterdag 1 mei 1965 een wandeling bij Drakenstein... ...en worden met een telelens gefotografeerd. Ja, dat was toen nog heel eh, uniek en exclusief. En tegenwoordig, ja, lopen ze overal, worden ze overal gefotografeerd. Maar... De Sovjet-Unie schiet op zondag 1 mei 1960 een Amerikaans spionagevliegtuig neer... ...en neemt de piloot Gary Powers daarmee gevangen... En op woensdag 1 mei 1940 besluit de Nederlandse regering dat er geen burgers meer op de luchthaven van Schiphol mogen komen. En alle Nederlandse gemeenten worden op zaterdag 1 mei 1909 verplicht de Amsterdamse tijd te hanteren. Ik ben benieuwd hoe het daarvoor dan was. Had Zandvoort een aparte tijd ofzo? In Amsterdam was het drie uur in Zandvoort dan uh, vijf uur s'avonds ofzo? <laughs> Ik weet het niet. Nou in ieder geval op zondag 1 mei 9, uh, 1887 openen Willem, Vroom en Anton uh, Dreesman een manufac manufacturenzaakje in de Amsterdamse Weesperstraat. Beter bekend nu als Vroom en Dreesman. Die zit door het hele land. Nou ja, dat was even wat er allemaal gebeurd is op 1 mei in het uh, verleden. Nou in het heden kan ik je makkelijk gaan vertellen, want dat is de muziekboulevard vandaag. En uh, heel veel andere mooie muziek zo hier op de Zonvoetse Radio op jouw zaterdagmiddag En ik ga een beetje in de zomerse uh, tijd denken Zoals dus je er buiten kijkt wordt het alweer grauwer Maar gistermiddag was het lekker weer op koninginendag Na de regen, gewoon helemaal super Het zonnetje was er Dat heeft een hoop hartjes uh, zenuwachtig gelopen maken Of hij ook kwam of niet, maar hij was er Sintblok hoor bij mij First time Lily Allen was dat met 22 in de 40, de Seven Nations Army. Uh, van de White Stripes, ja, ik moest even denken van wie het ook weer was, maar dat mag niet uit. Uh, ik denk dat ondertussen tijd is wel weer voor een mooie bioscoop top 10. Wat er allemaal te zien is in de Nederlandse bioscopen. Op nummer 10, Avatar, een actiefilm uit Amerika uit 2009. Die is al ondertussen heel erg gezakt. Ik weet niet waar die nog te zien is, maar het zal vast wel ergens. De Crazies een mysteriefilm uit Amerika. Met onder andere Joe Anderson. Die staat op nummer 9. En waar gaat die The Crazies nou over? Dat is een mysterie. Nee, dat is geen mysterie, want de bewoners van een klein plaatsje in Iowa krijgen te maken met een vervuiling van hun watervoorziening. Het water blijkt te zijn besmet door een mysterieus gif. Dat is vrijgekomen na een vliegtuigcrash vlakbij het Plaza Iowa. Nou, beetje bij beetje beginnen de inwoners gestoord te worden. Nou, die film duurt 101 minuten, ik ben benieuwd. Op nummer 8 de Bounty Hunter, een actiefilm uit Amerika. En How to Train Your Dragon de animatiefilm op nummer 7. I Love You, Philip Morris, een comedy uit Frankrijk. Op nummer 6 met Jim Carrey. Maar Philip Morris is toch een sigarettenmerk? Nou ja, het zal wel. Dus volgens mij het is hoofdmerk van Malbro en dat soort dingen onder andere. Dus dit mag deze film wel eigenlijk. Dus aanzetten tot roken is er reclame voor roken. Ja. Nee, ik zal toch niet over roken gaan, even kijken. Steve Russell, terwijl Jim Curry heeft werk, is getrouwd met zijn vriend en leidt een luxe leven. Wanneer hij op een dag realiseert dat het luxe leven wel erg duur is, begint hij met het oplichten van mensen. Hij wordt op betrapt en naar de Texaanse gevangenis gestuurd, waar hij verliefd wordt op celgenoot Philip Morris. Morris wordt echter al snel vrijgelaten en Russell besluit te ontsnappen en om hem achterna te gaan. Nou, het gaat dus niet over aanzetten te roken. Ik was al bijna bang aan het worden. Want dat zou niet kunnen, hè? Op nummer 5 Green Zone, de actiefilm uit Frankrijk. Veel Frankrijk in de lijst vandaag. Alice in Wonderland op nummer 4. Op nummer 3 hebben we Kick Ass, een actiefilm uit Amerika. Met Aaron Johnson onder andere. En op nummer 2 de Clash of the Titans, actiefilm uit het Verenigd Koninkrijk. Met Sim Worthington. En op nummer 1 de gelukkigste Huisvrouw. De Gelukkige Huisvrouw. Van Nederland. Nee, de Gelukkige Huisvrouw. De comedyfilm uit Nederland. Met onder andere Caries van Houten. Het volgende nummer is van de Peacebos met I Don't Feel Like Dancing. En daarna zou ik even wat anders laten horen. Dat is wel leuk. song. van de baseballs. Nou, ik denk dat er gisteren op Koningin de dag en de, de nacht ervoor voldoende gedanst is. Maar er is natuurlijk een uh, koffertje van deze. Daar ga ik even een klein stukje van horen. Vind ik wel leuk. Dit is dus origineel van de Scissor Sisters voor, hoorde je, uh, de baseballs met I don't feel like dancing. Nou, het is weer tijd, denk ik zo. Hè? We gaan naar Zandvoort, zou ik zeggen. Oh, wacht even, moet ik het wel goed doen? Oh, zo, ja, het is weer tijd. Hé hey Albert Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, zet hem maar gauw op. Ik ben benieuwd.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 Mooi, daar heeft Albert-Jan zo'n dubbel LP meegenomen. Albert-Jan, hoe kom je eraan? Uh, die komt of, oorspronkelijk uit uh, de platenverzameling van mijn zus. Okay. Maar ik was morgens even aan het kijken uh, van uh, wat ik nu mee zou nemen. Toen kreeg ik deze uh, dubbel LP in handen. Maar uh, en, en tot mijn verbazing stond daar een nummer op. We gaan naar Zandvoort. Dus ik dacht dat dat is die, die van de Pasadena Roof Orchestra-achtig. Pasadena Dream Band. Dream Band, juist, heel goed. Maar uh, dit is uh, weer van iemand anders en uh, nog iets ouder. En deze versie kende ik eigenlijk helemaal nog niet. Nee. En deze plaat is niet vaak gedraaid. Nee, dat was een <laughs> beetje in het begin hoorde je wel tikken. Maar dat is het introotje natuurlijk, het intro uh, groefje. Ja. Maar verder niet. Vier mensen, Joop Smits, Annie Palmen, Letty de Jong en Dick Doorn. Ja, dat die is, de is de ruim, ook nog bijna voor mijn tijd. Joop Smits, die presenteerde vroeger een programma op de zondagmorgen. Samen met Letty Kosterman. Geen ja, geen nee. Ik zeg je ook niks? Nee, ze zegt echt helemaal oh, niks. <laughs> nou, nog meer Zandvoortse nummers heb ik ook. Ken je de, de, de volgende dan? Als we toch over Zandvoort gaan, uh, gaan draaien. Dat Ja, gaan we doen. Ik ben altijd een fan geweest. Ivo van de Ruijs met Zandvoort. Of is het... Ik heb een vrij gemakkelijke Nee, dat is geen liedje. De, dat, wacht even, dan heb ik de verkeerde. Zie je helemaal van de Deze appepo. Ja joh, helemaal van mijn appropo gaat het over Zandvoort. Deze moet ik ook hebben. Deze is veel beter. Komt ie. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh, uh, so forth to land, it's a soft stand, uh Ha ha, good ruler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 Op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Sonfort. Welkom in Sonfort. Feesten in de dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Sonfort. Vier in Zandvoort. Feesten in de dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Sonfort. Noed weer en OOT weer. In de Met Sonfort, ik weet begot niet wie dit zijn die noodweer. weer. Van een winter is het uh, bij me aangeleverd, dit dingetje. Het is al een paar jaar oud. Maar ik denk, ik zet hem meteen even op als Albert-Jan het over Zandvoort hebt. Toch, Albert-Jan? Ja, helemaal leuk. Ja, vond je het Een oude versie hard? en een uh, hippe versie. Nou, ik heb ook nog eentje van Ria Valk. Oké. Okay. Maar die ga ik je het volgende uur laten horen. Want tot aan het nieuws, van één uur hoor je Rigby met One Song. En daarna zijn we terug, hebben we nog een... Uh... Ja, de bioscoop tot tien hebben we gegaan. Uh, hebben we nog het weerbericht sowieso.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 So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 Bij Abbenes in de buurt van Lezen zijn zeven mensen bij een frontale botsing gewond geraakt. Twee van hen zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de omvang van het ongeluk werden twee traumahelikopters ingezet. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de provinciale weg. Een busje en een tegenligger reden op de tweebaansweg door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar.